Denk daaraan. Knoop dat goed in je oortjes. Maar ik ga, ga jij met me mee. Oh. Hou op, hou op. Oh. Laat er los. Oh, Maak jij dat je weg wil vuilen. Oh. Oké, okay. sta maar op. Ik, ik zit helemaal vastgebonden. Nee, nu niet meer. Ik heb het touw doorgesneden. Uh, dat, dat café daar, dat schijnt helemaal leeg te zijn.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 dat ik mijn sleutel niet vergeten ben. Want Bel heeft waarschijnlijk weinig zin. Ja. Ah! Het is in de gang. En hij ook. Je vader? Ja, ik, ik kon hem nog net op de grond zien liggen. En dat ding stond over hem heen. Wat moeten we doen? Niets, niets. Bedoel je... dat hij dood is? Wacht. Ik zal hem een heel klein eindje open doen. Ja, ik zag de wond op zijn gezicht. Oh. Het is een snelle, pijnloze dood. Pas op! Hij komt erin door het stuikgewas. Vlucht naar de wagen! Kom! Vlucht! Draai het raampje dicht. Weg, vlucht weg! Voor je ons te pakken krijgt. Nee, nee, wachten. Hier zijn we veilig voor hem.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 Waar zullen we heen gaan? Om te beginnen naar een fabriek in Clarkenwell.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 Na jou. Nee. Joh. nee. Uh, laten we die andere maar proberen. Wat was er dan? Uh, slecht gemeubileerd. Nee, zeg zegt nou, wat was er? Niks, niks. Alsjeblieft, die is veel beter. Was er iemand? Ja. Twee mensen. Allebei dood. Zelfmoord?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 En een cocktailbaard, hoeveel huur zou je hiervoor moeten betalen? Oh, minstens 2000 pond per jaar. Oh, kijk eens, is, is dit een slaapkamer? Ja. Een rondbed. bed. Met een spiegel erboven. Het toppunt van luxe. Ja, vooral als je s'morgens met een kater wakker wordt. Doe niet zo materialistisch. Trouwens, hier ga ik slapen. Ik ga even kijken of ik niet een eenvoudigere plekje kan vinden. Zeg.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 Wat ben jij trouwens aan het doen? Je in het pontificaal steken of zoiets? Ik ben net klaar. Hoe vind je het? Dat is... Oh, je, je bent beeldschoon. Dank je. Hey, hoe kom je aan die avondjurk? Die hing in de kast. Hij past precies. Oh, zeg dat wel. Oh, die smaragden staan je schitterend.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 Dat brengt me trouwens op een idee. Zullen we een checketje uh, vooraf nemen? Ik kan hem je werkelijk aanbevelen. Graag. Ja, alsjeblieft. Op je gezondheid. En op de jouwe. Mm. Mm. Wat heb ik een honger? Oh, ik ook. Uh, servet. Dank je. Oeh. Wat is er? Hmm, wat wordt er donker. Oh, in de auto liggen kaarsen. Laat ik ze maar even gaan halen. Nee, nee, wacht eens. Alsjeblieft. Wat denk je dat dit zijn? Nou ja, uh, kleine kopieën van de Venus van Milo. Maar ook een nogal decadent soort kaarsen. Lucifer's. Goeie genade. <lacht> wat ze niet allemaal bedenken...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 Hmm, een of ander citaat. Shakespeare, Pericles. Weinigen willen horen over de zonde die ze graag ja. begaan. Ja. Uh, ben je klaar voor de volgende gang? Hmm. Port, likeuren van een Cognacje, cognacje graag. Hmm. Moeten we niet afwassen? Wel, nee, we blijven hier toch niet. En na ons komt er niemand meer. Uh.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 Neem dat maar van mij aan. Je kunt nooit weten. Misschien heeft iemand ergens een boodschap. Oeh. Oh, pas op. Bij nee. cognac. Zonder m'n mom te gooien. Nee. Niets. Nee, niets nee, Niets. Nee. Luister. Luister. Wie zou het zijn, denk je? Ik weet het niet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 Uh, Lucifer, zoveel mogelijk, we moeten niet afhankelijk worden van vuurstenen. Kaarsen, hmm? stormlantaarns? Ja, zaklantaarns en batterijen. Zaklantaarns, batterijen. Wat zou je denken van een verbandtrommel? Ja, ja, een paar. En alle geneesmiddelen die we eventueel nodig zouden kunnen hebben. Mm -hmm. Cognac? Ja, een paar vaatjes. En een paar kisten mineraalwater voor noodgevallen. Mineraalwater, ja.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 Wel Goeienacht.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 Morgenochtend kunnen we dan precies zien uit welk gebouw dat komt. Aan de straal kun je zien dat het een flink hoog pand moet zijn. Nou, Gosella, zo goed? Ja, oh, Bill, ik, ik raakte opeens helemaal in paniek. Ach, volkomen logisch. Maar nu weten we dat we niet de enige zijn. He? Als we dat maar nooit zullen worden, Bill. Als we dat maar nooit zullen worden...